Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan strengere eisen stellen aan reizigers uit landen... die tot nu toe zonder visum naar de VS mogen reizen. Aanleiding zijn de aanslagen in Parijs. Reizigers uit 38 landen, waaronder Nederland... hoeven nu geen visum te hebben als ze naar de VS reizen. De Amerikanen gaan bekijken of die landen genoeg doen aan veiligheidscontroles. Ook moeten mensen die naar de VS reizen vanaf nu bijvoorbeeld informatie geven over eerdere bezoeken aan landen als Pakistan, Afghanistan, Irak en Somalië. Het leger van Irak wil Ramadi heroveren op strijders van IS en daarom zijn burgers opgeroepen de stad te verlaten. De BBC meldt dat de luchtmacht pamfletten boven Ramadi heeft uitgestrooid met de oproep de stad langs zuidoostelijke richting te ontvluchten. Bewoners hebben gezegd dat IS heeft gedreigd iedereen te vermoorden die gehoor geeft aan de oproep. Particulieren kunnen zich sinds kort, net als bedrijven, verzekeren tegen internetcriminaliteit. Via de Franse verzekeraar AXA kunnen Nederlanders zich verzekeren tegen laster, misbruik en identiteitsdiefstal op internet. Het gaat om schade die nu nergens ondervalt. De verzekering helpt mensen om belastende informatie van het internet te verwijderen. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn zulke verzekeringen al normaal in Angel-Saxische landen. Twee omstreden KNO-artsen van het UMC Utrecht opereren voorlopig niet. Vorige week gingen ze al met verlof en nu zijn ze door het ziekenhuis vrijgesteld van patiëntenzorg. Het gaat om het hoofd van de afdeling en een chirurg. De afdeling ligt onder vuur sinds een uitzending van Zembla. Het programma berichtte over misstanden op de afdeling. Twee patiënten overleden nadat een arts per ongeluk een slagader had doorgesneden. De inspectie onderzoekt nu de afdeling. Het weer, het regent, en er staat een vrij krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Vanavond neemt de wind af en trekt de neerslag naar het zuiden. Morgen trekt de regen opnieuw naar het noorden. Maar in de middag wordt het droog. En morgenmiddag is het 7 tot 13 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Beide handen aan het stuur in de Randstad, want het waait hard. In het westen en noorden van het land heeft het verkeer hinder van zware windstoten. Op de A6 Muiden naar Lelystad is nog steeds wat langzaam rijdend verkeer... tussen Knaphoots, Muiderberg en Almerepoort. De verkeerssituatie is daar sinds kort gewijzigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. Beleefd het. ZFM in 2015 al 25 jaar live, live. Z -Z met nu ZFM Cinema. Een hele goede avond maandagavond 30 november 21 uur geweest bijna 21 uur 3 zie ik op de klok. De hoogste tijd voor CFM Cinema. Een programma met filmmuziek en nog veel meer. Samengesteld en gepresenteerd door Alco Beuving. Ja, op deze regenachtige dag. Storm en regen. Een beetje warmte door de muziek natuurlijk. Ja, heel veel films. Goodfellas, Bridget Jones... Uh, cowboys muziek eerste uur. En natuurlijk ook wat Sint-muziek. Ja, en we beginnen zoals het doen gebruikelijk is. Met de hit van de maand. En is weer de laatste keer... Florence and the Machine, Bread of Life, speciaal gecomponeerd door Florence Wells voor de film Snow White and the Huntsman, Bread of Life, komt-ie, laatste keer. Florence en de Huntsman. Kan ik zou bijna zeggen. Florence en de Machine natuurlijk. 10 december Nederland. Ziggo Dome. Niets vergeten. En uh, ja, in het tweede uur, als we wat meer uh, instrumentaal draaien... kom ik zeker nog even terug bij Snow White en de Huntsman. Uh, tijd voor een reclamedeuntje. Een reclamedeuntje wat heel veel op de, de uh, tv te zien is. Te horen is, moet ik zeggen. Iets met een automerk. En het is ook nog een Volvo. <middels> Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life Als je denkt dat het wordt lekker gezongen, oudra mee is res bij Affici voor dit nummer Feeling Good uit een volvo reclame. Uh, ja, ik weet niet of je je schoen al gezet hebt. Misschien nog niet, misschien al wel een keer. En dan is het vandaag toch ook wel de hoogste tijd om iets te draaien van de Sint. En dan kies ik toch, ik dacht ik deze vorige week ook gedraaid, maar volgende week kan ik het nu draaien van Wintersnijders. Zie de maanschijn door de bomen en let met name op het intro, want het is bijna filmisch. te veel Uitvoering Wendersnijders, dat uh, Dit is heel mooi. Je ziet de maan schijnt door de bomen. Nou, vandaag even niet natuurlijk. Het is nogal bewolkt en er is helemaal geen maan te zien. En wat we voelen, dat zijn die regendruppeltjes. Kleine druppeltjes, grote druppeltjes. Het was vandaag ook bijzonder druk langs de weg. Want iedereen ging natuurlijk of met de auto of met het openbaar vervoer. Dus uh, uh, fietsers zag je bijna niet. En enkele stoutmoedige die toch, toch een regenpak aantrok. Scholieren doen dat bijna niet. He, want ze lopen ermee voor gek, zeggen ze. Uh, dat was een, ik doe er nog geen van de Sint-CD. Als je denkt, mooie muziek, het was het Metropool Ik doe het uit mijn hoofd, die dacht ik hierop meespeelde. Edcilia Rombly, ook, kom eens kijken. Ja, van de week is het zover. Hè? Wie weet, is het wel zaterdag zover, 5 december, dat je het dan viert. Wie weet, ben je wel druk bezig met surprises te maken of gedichtjes te bedenken of uh, je suf te piekeren wat er rijmt. Nou, doe je best en maak er iets moois van. Met Cilia Romley van de Sint-CD. Bijlage bij een, uh, bij, bij een Sint-magazine van een paar jaar geleden. Maar echt een top-CD, want uh, iedereen die erop staat zingt het net een tikje anders, zou ik maar zeggen. Dus dit kan je gewoon fatsoenlijk uh, draaien als alles uitgepakt is voor de volwassenen, zou ik bijna zeggen. Uh, Dan dus zijn we toe naar de eerste film waar veel popmuziek in zit. En dat is de film Goodfellas. En ik begin met deze hele mooie van de Shangri-La's. Zo'n cultgroepje. Walking in the sand, remember. I'm ging in de cent. Dat was zaterdag, dacht ik. Dacht, zag ik zag dat beetje op televisie in het journaal van een of andere wandeling langs het strand waar mensen door de reddingsbrigade gered moesten worden omdat ze wind tegen hadden. En dan praat niet over een klein beetje wind, maar een geweldige storm hadden ze tegen met regen en een temperatuur. ...die ijzendwekkend was. Dus ze moesten allemaal gered worden bij die strandwandeling. Maar dat geldt niet voor de Shangri-La's. Walking in the Sand, remember. En dat allemaal uit de film Goodfellas er zit heel veel mooie muziek in. Henry Hill wil van jongs af aan bij de maffia. Hij begint als loopjongen en door de jaren heen krijgt hij steeds grotere klussen. Hij valt hierbij onder de hoede van Jimmy Conway. Een oude rot in het vak. Henry verdient bakken met geld en alles gaat op... Rolletjes. Na een paar jaar komt Henry erachter dat Jimmy buiten de maffia... om ook nog wat andere zaakjes heeft lopen. En hij merkt dat hij ook een beetje voor zichzelf moet gaan zorgen... als hij wil blijven overleven in de harde maffiawereld. Nou, er zit heel veel popmuziek in. Onder andere deze. The sunshine of your love. Cream. van dit fraaie werkje Jack Bruce. En uh, hij speelde dit natuurlijk samen met Ginger Baker en Eric Clapton. En dat allemaal van de cd Goodfellas. En er staat nog veel meer op deze fraaie uh, soundtrack. En dat is volgende. Week. En die komt er natuurlijk altijd achteraan eets even kijken wat we noemen hebben van good fellas uh, deze jack jones wives and lovers hey little girl comb your hair fix your makeup soon he will open the door don't think because there's a ring on your finger you Need try anymore For wives should always be lovers too Run to his arms the moment he comes home to you I'm warning you Day after day there are girls at the office And men will always be men Your hair still in curlers, you may not see him again. City and dim all the lights, all the wine, start the music. Time to get ready for love. Dim. get get ready ja stem van jack jones en uh, deze staat er ook op, op Goodfellas. Heel bekend. Eric Clapton. gewoon geknipt. Ze hebben hem in twee delen gemaakt hier. Want er zit nog een heel piano stuk achter maar Dat hebben ze gewoon uh, op de soundtrack van de film uh, in twee stukken gezet. Uh, daar zit dit er ook nog in. Dat vind ik wel grappig, want dat is Betty Curtis. I will follow him. Stukje. Ja, volgens mij is dat uh, ook een keer gezongen door een van die zangeressen van Love. I Will Follow Him. Maar dit is natuurlijk veel mooier. Italiaans. Patty Curtis. Oh, je krijgt gewoon zin om naar Italië te gaan toch? Bij deze klanken. Een lekker terrasje. Aan de Middellandse Zee? Laten we niet wegzuimelen bij deze muziek. We gaan gewoon over naar de volgende muziek. Het wordt december. En uh, ja, dan komen er heel veel films. En ik zag onder andere dat dan ook weer van stal wordt gehaald, de film. Ik zeg er niks over, ik draag alleen wat muziek uit. Uh, dat is de Bridget Jones. En daar zijn twee films van. En ik draag gewoon wat muziek. Ten CC. Even kijken waar ik hem heb. Just a silly face, I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong. De eerste deel is aanstaande dinsdag. Dus morgen dus al op televisie en het tweede deel is woensdag. Uh, ja, er zijn twee. Die e film van de eerste zaantrek is, dacht ik, bekroond voor een, uh, Edison. Voor de beste zaantrekker 2002. Maar ik draai ook wat van de tweede, want daar staat ook hele mooie muziek op. En uh, dan vind ik dit persoonlijk een hele mooie. Zit er, dacht ik, ook in een bondfilm. Carly Simon, Nobody Does It Better. does it better. Uh, in de kast kom ik nog eens een uh, plaatje tegen wat ik denk, hé, hey, dat kan ik ook wel weer eens draaien. Uit de film Dracula, Bram Stoker's Dracula. Uit Soundtrack 92. Love Song for a Vampire. What Killer with Annie Lennox. <coughs> leuke van filmmuziek dat je eigenlijk allerlei verschillende dingen kan draaien. Dit zoals uh, The Love Song for a Vampire, Annie Lennox. Ja, dat hoor je niet zo vaak op de radio natuurlijk. Uh, uit uh, de Dracula-film. Uh, dan is het de hoogste tijd voor wat westernmuziek. En dan heb ik het over de Three Than to Yuma. Mooi mooie muziek, uh, Marco Beltrami. En deze film werd genomineerd voor de Academy Awards voor beste geluid en beste filmmuziek. Uh, ja, daar komt ie. Ja, dit is echt een prachtige soundtrack. Uh, Marco Beltrami. Uh, opgenomen in de Abbey Road Studios. En uh, ja, het is een uh, Londen studio-ensemble. Wat speelt bij wie het precies is, weet ik niet. Maar het doet me enerzijds toch een beetje denken aan Ennio Morricone. Het is gewoon prachtige muziek. Uh, Man of His Word. Nog één uit deze soundtrack. De film is een remake naar een Amerikaanse Westen uit 1957. En deze film is gemaakt in 2007. Dus hij is al een poosje. Heb je hem nog nooit gezien? Dan dus zie je hem ergens liggen in de bibliotheek of ergens in een bak voor 2 euro. Zeker het geluurde waard. En als je de cd tegenkomt, meteen aanschaffen. Want die hoort in iedere collectieverzameling thuis. Chinese Democracy. Het allemaal film 310 to Yuma. En dit is ook nog een aardige Western: A Million Ways to Die in the West. De muziek van Joe McNeely. Titelmuziek. klanken van de soundtrack A Million Way to Die in the West, A Million Ways. Het film uit 2014, mooie muziek, Joel McNeely, je hebt geluisterd naar het eerste uur voor CFN Cinema. Het tweede uur zijn we natuurlijk weer terug naar de klok van tien met muziek uit Bridget Jones die beter in het tweede uur past. Downtown Abbey, Red Sonja, Snow White and the Huntsman. Uh, even kijken wat we nog meer Daar hebben. The Road, Juliette de Saad, David Shire, natuurlijk. Nou, eigenlijk weer veel te veel om op te noemen. Ik ga nog even door met uit de film uh, A Million Ways of West, Anne en Albert. Tot na de klok.